De evacuatie van Syrische burgers uit twee Sjiitische dorpen in de provincie Idlib is op gang gekomen. Vanmorgen zijn de eerste bussen vertrokken. Het vertrek hangt samen met de evacuatie van burgers uit het oosten van Aleppo. Daar vertrokken de eerste bussen gisteravond, na een week einde vol onduidelijkheid. Gisteravond zijn de leden van de Veiligheidsraad het eens geworden over een resolutie over VN-toezicht op de evacuatie van Syrische burgers. Vanmiddag wordt erover gestemd.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 uit Nederland en het buitenland. In de Siberische stad Irkutsk zijn zeker 17 mensen overleden nadat ze nep-wodka hadden gedronken. Twintig mensen liggen nog met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis. Veel Russen hebben geen geld om wodka in de winkel te kopen, daarom zoeken ze goedkopere alternatieven. In dit geval namen ze een vloeistof die normaal wordt gebruikt om de sauna lekker te laten ruiken. Dat is niet verboden, maar wel levensgevaarlijk, omdat er dodelijke methanol in zit. Het weer, eerst kans op mist, later opklaringen, het wordt 6 graden. Morgen veel zon, het wordt een graad of 4. In de nacht is er lichte vorst. Dit is verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. De randstad vooral vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen Nieuw Vennep en Sloten staat 14 kilometer file door een ongeluk met twee vrachtwagens. Drie rijstroken zijn dicht, de vertraging is ruim anderhalf uur. A7 Zaandam-Hoorn is dicht tussen Zaandijk en Purmerend. Dat komt er ook door een ongeluk. De A10 Noord richting de A10 Zuid staat tussen Amsterdam-Noord en knopend Amstel 8 kilometer door een ongeluk. De ook is dicht. En op de A15 richting Gorkum staat tussen Knoopendel en Arkel 9 kilometer. Ook hier is de ook dicht door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoortbrug nog 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Maar inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Het is dus even na drie uur, welkom terug bij Zocht op zaterdag. Vanuit de gezellige studio van CFM aan de Tolweg Tina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 Oh, you, you forgave. forgave, and soon, and soon both, both of us, us learn to, to trust, not run away. run away, it was no time to play, we build it up, we build it up. <laughs> So new we did what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 En er zijn natuurlijk een heleboel uh, verenigingen, uh, sportief, cultureel en maatschappelijk... zijn natuurlijk van harte welkom. En gezien het al maar groeiende aantal deelnemers aan de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie... Uh, is het wellicht een goed idee om uw vereniging, uh, sp zowel sportief, cultureel als maatschappelijk... Uh, u aan te melden voor het uh, daar neerzetten van een stand, een informatiestand. En noemt u maar op. U bent natuurlijk sowieso uh, van harte welkom op vrijdag 6 januari 2017...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 En Simon. winterwandelen en straks om vijf uur de opening van de ijsbaan. En we zijn helemaal in de stemming gekomen. bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird.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 Uh, het, kon, het kerstconcert van Jazz op zand voor het Theater de Krocht... begint morgen om half drie en de entree bedraagt 15 euro. Na afloop zal uitbater Theo Smit voor 22,5 uh, euro... een groot warm en koud eh uh, serveren. Hiervoor doet u wel te, te reserveren. En het kan via 06-546-77947. 06-546-77947. En voor de klassiek liefhebbers...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 cold.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 Me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if they're If you're free to make a choice Just look towards the West and find a friend On that key that you will never know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 Met, met natuurlijk uh, ijsbaan en koek en zopie is het snel ijs. Uh, het is <laughs> ben ik ben benieuwd, dus ja. ik zal straks even Leo vragen. Heel goed. Het kost vijf euro. En meer informatie over openingstijden kunt u uiteraard terugvinden op de website www.ijsbaanzandvoort.nl www.ijsbaanzandvoort.nl .ijs En om vier uur gaat hij beginnen. Ja, dus prookjeswandeling. en die duurt tot half zeven vandaag.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 Tussen 4 en 6 uur heerlijke muziek bij De Open Haard. Tot zover. Naar 4 uur, hij is al in de studio gearriveerd. Mark Latemesso's zijn nieuwe boek. Lady.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 Kijken met wat ik zeg op de radio. Hey, uit, uit de doos van Rob. ook hmm. hmm. opmerkingen. You're the Freeway of Love. De single inderdaad, de uh, oude single uh, uit de collectie van Rob. Laten we het zo zeggen dan. Dat was uh, Rita Fleen en uh, The Freeway of lo uh, Love. Ja, we gaan eens even live schakelen naar het centrum van Zovoort. want eh, ja, zo dadelijk gaat de opening plaatsvinden van Winterwandelet, de ijsbaan. Goedemiddag, ijsmeester Leo. Hey, goedemiddag. Nice ja, jij staat op het ijs nu. Ik sta op het Ja, je, je valt af en toe even weg, maar je staat op het ijs. Hoe is de kwaliteit van het ijs, Leo? Heel goed. Mooi vlak, mooi wit, mooi schaatijs.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 Zo. ...die, die, die uh, klaarstaan staan om, uh, om in te zetten voor uh, de shift. Dus uh, ja, nee. wij nee, we mogen niet mopperen. Doen we doen het graag. Ja, He? heel goed. En nou ben jij uh, de ijsmeester, uh, Leo. Maar dat doe je waarschijnlijk niet alleen, hè? zorg voor de goede kwaliteit van het ijs. Nee, wij hebben een ploegje van ongeveer 10 ijsmeesters. Die om uur uh, hier bij de ijs waarnaar zijn. En uh, de kwaliteit in de gaten houden en alles wat erbij hoort... Dus, uh.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 Nou, elke dinsdag hebben we curling. Dat is met uh, met fruitgevers over het ijs schuiven. En we hebben dan het laatste weekend even op de zaterdag de, de, de disco, hè? Ja. De ijsdisco. Ja, dat is ook een gigantisch succes, hè, die disco. Ja, wel, zeker weten. Ja, ja, ja, ja. Even een ander vraagje. Ben je een beetje tevreden over de muziek op de ijsbaan? Ja, ja wel. Hoor, het het perfect gezorgd door CFM. S sorry, wat Hoi, zei je? Zo ik, hoorde we het ik, graag. Ik, ik verstond je niet. Wat zei je? Ik herhaal nog, nog eenmaal. Even de muziek uit. Het is perfect geregeld door CFM. Dankjewel. GELACH Heerlijk, Leo. Nou, ga er van genieten. dadelijk om vier uur. Dus even stilte op de ijsbaan. Om, uh, om de voorbereidingen te treffen voor de grote opening. Zodanig om uh, ja, vijf uur. Ja, gaan we doen. En dan is iedereen uh, van harte welkom. Nog even een oproep aan, aan alle Sanforders dan, uh, Leo. Jawel hoor. Iedereen is hartstikke welkom.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 Ja, zeker lezen. Dankjewel. Dankjewel Leo. Dankjewel. En heel veel Dankjewel. plezier daar. Ja, nou, wat klinkt het gezellige daar in het centrum van Zandvoort. Zo dadelijk dus om 5 uur de opening van de ijsbaan. Ja, in deze plaat gaan we gewoon even voor Leo Miesbeek draaien. Leo, een kopje aan. Ice, Ice, baby. Hier is vanille ijs. Alright, stop. Collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Pull like a harpoon. Daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know.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 Avenue. Girls were hot, women less than bikinis. Rock men lovers, driving them bikinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the cage and vanilla with a nine. Ready for the jumps on the wall. The jumps act the hill, cause they're full of eight balls. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumba to bumba.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 Ice, ice, baby, go. Ice, ice, baby, go. Ice, ice, go. Ja, we hadden hem dus zojuist aan de telefoon. De ijsmeester Leo Miesbeek. Zodra het om vijf uur dus de opening van de ijsbaan hier is zo voort. En speciaal voor hem draaiden we vanille ijs en Ice, ice, baby. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. En we gaan alweer op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna gaan we praten met Marco Termes. Goedemiddag, Marco. Hola. En een mooie prijs hebben we ook nog. Dus blijf vooral even luisteren naar ZFM. Teg jaren, het nieuwe boek van Marco Termes. Daarover straks na 4 uur veel meer... Maar eerst nog even deze van Bruno Mars. Keep up Allemaal fijne dag.